Goedemorgen. ik ben Dielke en dit is het nieuws van NOS op 3. Musea, theaters, poppodia en bioscopen zeggen dat ze snel weer open kunnen. Ze hebben helemaal uitgedacht hoe het veilig kan en er ook al mee geoefend. Denk aan de corona toegangsbewijzen, denk aan het bewaren van anderhalve meter afstand of mondkapjes, denk aan capaciteitsbeperkingen of in de ernstigste risiconiveaus, zou je ook kunnen zeggen alleen nog maar naar binnen met testen iedereen, dan zou je naar ons idee ook dansen en nachtcultuur bijvoorbeeld weer open kunnen gooien. De cultuursector demonstreert vandaag tegen sluiting door theaters voor één dag om te bouwen tot kapsalon. Artiesten treden op terwijl mensen hun haar laten knippen en in sommige musea kun je yoga of bootcampen, zij gaan open als sportschool. Premier Rutte en minister van Buitenlandse Zaken Hoekstra zijn van plan binnenkort naar Oekraïne te gaan. De sfeer is daar gespannen aan de grens met Rusland. De laatste tijd heeft de Russische president Poetin er tienduizenden militairen naartoe gestuurd. De NAVO is bang voor een inval van de Russen. Oranje fans, opletten. Rond deze tijd begint de kaartverkoop voor het WK-voetbal in Qatar eind dit jaar. Supporters kunnen zich inschrijven op afzonderlijke kaarten of een pakket tickets, bijvoorbeeld voor de hele groepsfase. Als er te veel aanmeldingen zijn, wordt er geloot. En De Amerikaanse modejournalist Andre Leon Talley is overleden. Hij was eind jaren 80 de eerste zwarte creatief directeur bij het Amerikaanse tijdschrift Vogue. I loved my life at Vogue. I loved being at Vogue. Even though Vogue has been fabulous to me, there was always this silent, taking for granted, very few people of diversity not just at Vogue. Ook was hij vier seizoenen jurylid bij America's Next Topmodel. Andrew Leon Talley was 73 jaar. Het weer, vanmiddag regent het een beetje, het is 5 tot 8 graden. Vannacht kan het in het binnenland gaan hagelen, er kan ook natte sneeuw vallen. En morgen wordt het dan wat kouder, een graad of 5. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.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 Hij scoorde een gigantische hit met Alainé. -Nee. En datzelfde kan gezegd worden van Kit Creole en de Coconuts met Annie, I'm Not Your Daddy. play Muziek voor alle seizoenen. <tys> She yeah. van toen. Dimitri van Toren was een van de weinige artiesten in Nederland die zo'n 50 jaar in de schijnwerpers heeft gestaan. Mede dankzij het fraaie kom hey, aan, hey, blijf niet staan en loop maar achterna door de straat over het plein met je tingel met je hand vol geld en je Hercules held je haren in de wind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 Needle dung dung dung Needle deedle Nederlandse chansons als een lied voor kinderen en eventjes zweven door de eeuwigheid deden daar nauwelijks voor onder, dit is een lied alleen voor kinderen. Het is gisteren gemaakt, omdat ze morgen uitgespeeld zijn. Een trappenhuis wordt nu een speelplaats Een lied dat zingt geeft ze de ruimte Een lied dat dacht in de zon Over dichtbij zijn de polders Een liedje zomaar andersom Over een stad die oudovrij vrij was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 Stel je voor, je kon er spelen In de straten, op het plein Ongestoord kon je erheen klank. De stad zou helemaal van jou zijn Ergens hoor je kinderen tellen Je delt mee, acht, 19. En je hoort na al die jaren. Wie niet de weg is, is gezien. Die dan. dan. dan.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 Biervleugels, men heeft kort geknipt. Hun gezang is haast verstomd. Die, die, die, die, die, die, die. Die, die, die, die, die, die, die. Die, die, die, die, die, De sterren ze flonkeren en zoeken contact, maar de mens houdt zijn aandacht gericht op contact, advertenties, geld verdienen, etc. Je vraagt je soms af, in dat licht zijn we niet allemaal een beetje eenzaam, een beetje eenzaam.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 Eenzaam in deze vreemde tijd. Dus laten we dansen in het verre licht samen, in het blauwe licht. Een eventjes zweven door de eeuwigheid. Ja, laten we dansen in het sterrenlicht samen.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 Dus laten we dansen in het verre licht Samen in dat blauwe licht Een eventje zweven door de eeuwigheid Ja, laten we dansen in het sterrenlicht Samen in dat blauwe licht een beetje zweven door de eeuwigheid. Een beetje zweven door de eeuwigheid.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 Ripple Play. Is it all in that pretty little head of yours? What goes on in that place in the dark? Well, I used to know a girl and I could have sworn that her name was her. Well, she used to have a carefree mind my little own and a delicate look in her eyes. I'm afraid she's not even shot. Yeah, the name is you wait down the town all the while Will you wake from your dream with a wolf at the door reaching out for Veronica Well it was all 65 years ago when the world was the street where she lived and the young man sailed on a ship in the sea with a picture of Veronica on the end of the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 It you plays play for free, done free. at the flat top. Flat Top Joint, nu nog Kishozo en Misery. Wat een afwisseling!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 work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 Child Let's go.